Een man die vorig jaar twee mensen doodschoot in een McDonald's in Zwolle... krijgt 30 jaar cel. Vijzel U opende het vuur op twee boers met wie hij een zakelijk conflict had. Het gebeurde rond etenstijd. Daardoor zagen superveel mensen het gebeuren, vertelt de rechter. Dit is wel een koelbloedige afrekening geweest in een McDonald's. En om 6 uur s avonds op een woensdag... dus er zaten gewoon heel veel gezinnen met kinderen... die dit allemaal hebben moeten zien. En de rechtbank heeft gezegd van... ja, dat is voor ons wel heel belangrijk en ook wel strafverzwarend geweest. De advocaat van Vijzel U. U zegt dat hij vooraf niet van plan was om de twee te doden. Maar dat geloofde de rechter niet. En dus hebben ze het over voorbedachte raden. Het Openbaar Ministerie had ook 30 jaar geëist. Een grote storing bij het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Patiëntendossiers zijn niet online te checken. En daarom zijn alle afspraken voor vandaag afgezegd. Het ziekenhuis probeert patiënten af te bellen. Maar dat is niet bij iedereen gelukt. Hoorde deze verslaggever van Rijmond. Nee, ik, ik, ik, ik hoorde net van mijn vriend dat het uh, niet, niet doorging. Dat is een beetje vreemd. Ik had erop gerekend, dus uh, ja, heel vreemd. Ik zou vandaag geopereerd worden. Ik heb geen haast, maar er zijn wel uh, andere mensen die het haast hebben misschien. Hopelijk uh, blijft het in gezondheid. Het ziekenhuis zegt dat ze een oplossing bedenken om alle afspraken in te halen. En handhavers in Tilburg mogen sinds een paar weken rondlopen met een hoofddoek, keppeltje of ketting met een kruisje eraan. Bijna alle gemeentes zijn die religieuze uitingen niet toegestaan. Maar de gemeente Tilburg vindt het niet zo'n probleem. De meningen op straat zijn verdeeld. Ze noemen een uniform niet niks een uniform. Hè? Geloof is vrij, maar dat hoort niet vind ik, in handhaving. Ja, ik vind het een beetje raar als dat, dat niet mogen dragen, want het is bij hun geloof. De uniformiteit kan ook door middel van de rest van de kleding. Maar hoofddoek dragen, ik vind... Ik vind iets met geloof. En geloof mag niemand bemoeien. Gemeenten mogen zelf een beslissing nemen over de kleding van de BOA. Ook in Almere en Arnhem mogen ze de straat op met religieuze uitingen. Het weer, grijs in het noorden, kans op een bui en een graad of 8 op dit moment. Komende nacht valt er meer regen, vooral in het noorden. En morgen krijgen we dan ook een kletsnatte dag bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Lekker begin van het volgende uur. Samvoort op zaterdag. De pet shop boys. En dat was de domino dancing. Even na drie uur welkom terug. Tweede uur inderdaad. En wat gaan we daarin allemaal doen, Richard? Ja Rob, uh, we gaan het hebben over het lostrekken van de garnalenkotter. Uh, we gaan daarvoor Walter Sands bellen. Dat is de persvoorlichter van de gemeente en van de burgemeester. Uh, half vier hebben we het over de evenementenagenda...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 It is uh, unhealthy, the nieu single van M uh, Marie. Love is worse, worse than cigarettes. Even if I had twenty in my hands. Oh, baby, your touch it hurts more than hangovers. No that bottle don't hold the same regret. And my mother says that your bad. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your head, and it's unhealthy. They just don't understand. Voor muziek eh, luister je uiteraard eh, naar de Sofocus Radio. Dat was Emory eh, met eh, de single Unhealthy. Ja, het is eh, landelijk eh, nieuws en eh, daarom hebben we ook eh, Walter Sans eh, aan de telefoon. Ja, de Ganalen-Kotter ligt er al heel lang, Walter. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag, Rob. Ja. ja blij dat we het inderdaad over de ganalen hebben, niet over. Uh, een cocktail zoals volgens mijn Richard om twee uur zei. Ja, ja, mooi hè? Daar dus ja. vind ik echt niks van, ik ben lint, dat er een beetje sherry in moet. Ja, ja, zeker. <laughs> nou, wat een verhaal. Uh, hij ligt er al uh, van uh, eind november op het uh, strand. Klopt, en het uh, plezier wat jij zegt, er is ook heel veel media aandacht voor. Het leek eergisteren uh, wel op de Formule 1 weer is Ik had bijna net zoveel media als tijdens de F1. Alle landelijke media waren er. En je kon s'avonds de TV niet aandoen of het was wel in, ergens op SBS6 of het journaal.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 Dat, dat is dus ook het, het verhaal uh, wat het hier uh, zo, zo uh, moeilijk maakt...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 Zoals de mensen die helpen graven en slepen. Dat zijn allemaal, die doen het allemaal vrijwillig. Zo. Ja. Zeker. En ook in Zandvoort wordt er gewoon mooi meegeholpen. Door onder meer ja. Talassa. Ja, ja, klopt. Talassa en ook Tijn die helpt mee. En ook als je erbij bent. Weet je, dan staat er inderdaad zo'n vendor. Maar die heeft wel heel groot ook de QR-code. Zodat mensen direct kunnen doneren voor die koppen. Heel goed, ja, en de KNRM die werkte natuurlijk ook mee om die kotter los te krijgen. Hij heeft onvermoeibaar, die heeft inderdaad meegeholpen. Ook toen de sleepboot vast zat. Ook de eerste avond, uh, toen hij uh, inderdaad vastliep. Uh, donderdag was de KNRM uh, had een hele belangrijke rol om die kabel uh, te slepen.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 En, en laten we alsjeblieft hopen dat het inderdaad vandaag gewoon weer lukt. Ja, ze wachten op uh, hoogwater vanmiddag zo rond uh, zes uur. Dan is het uh, hoogwater. Ja, het is, het is uh, springtij. Uh, daar heeft hij op gewacht. Ja. Uh, zes uur uh, water hoog. Er staat weinig wind, ook niet geen wind op de kust. Dus het, uh, is maar hoop, hopelijk is er genoeg water. Maar uh, ja, laten we hopen dat uh, het echt lukt vanavond. En wie, uh, wie gaat hem trekken? Wat is de trekboot? Of wie...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 Dat was Walter Sans van de gemeente, inderdaad. Over de genale korter, cocktail. Uh, ge ko ko en uh, die, uh, die wordt dus vanmiddag losgetrokken als het allemaal meezit uh, van het uh, Zandvoors Strand. Rond zes uur is het hoogwater en uh, gaat het allemaal uh, gebeuren. Wij gaan weer uh, muziek draaien, hier is Teddy Swims. <middels>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 Uh, 21 december is er even kijken uh, zonder. Uh, 15 februari Mellos en 21 maart Serious Fun en 18 april Spiker Blues. Dan heb je het al volgend jaar? Dan heb ik het allemaal volgend jaar? Oké, oh, oké. Okay, ja, okay. nou, uh, elke derde donderdag om 8 uh, uur s'avonds avonds uh, in het uh, wapen. Ja. Nou, dan hebben we nog een uh, kerstavond samenzang. Dat is natuurlijk ontzettend leuk altijd. En uh, ja, wanneer kan je dat anders houden dan, dan op kerstavond?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 Sauna ga je wel altijd in een koud bad en dat, uh, dat vind ik prima. Maar nee, omdat zo uh, in de koude wind. Nee. Dan krijg je wel dan... een mooie muts hè, in de afloop. Ja, ja, ja, ja, van zeker. Unox. <laughs> en ook uh, de worst, de soep, de ettensoep. Daar ah, kan je dan uh, van genieten. Ja. Wordt altijd een heel mooi feest met ook uh, muziek erbij en dergelijke, toch? Ja, het zit heel gezellig. Ze worden opgewarmd. Nou, het is in ieder geval uh, om twee uur. Dan kun je met duizenden bezoekers het koude water inspringen.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 En de beste muziek hoor je op de Zandvoorts Radio. Chris Ria, Driving Home for Christmas. Driving Home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving Home for Christmas. Laat je horen, even zwaaien. Chris, we are in Driving Home for Christmas. Vrolijk Kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Zie je Kaarsjes aan, de kerstboom glans. Dit is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je hem zo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 children sing their song. alone.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 er zijn ook nog vijf, zes showers om uh, zand aan het ver, ver, ver, verstouwen. Uh, wie ik niet zie trouwens de KNRM zandvoortschrift, Annie Paulus, die was daar door nog bij. Hè? Dat heb je er misschien gezien. Ja, die is er niet. Die is er niet bij, nee. Want uh, wat ik begrepen heb, het, uh, het is een zeer betrouwbare bron, dat de uh, KNRM in de Muizen, dus, uh, ze hebben het Nederlands, uh, Nederlands KNRM, niet zo heel blij mee was dat we wat vage remstoppen dan en dat is eigenlijk wel jammer natuurlijk. Hè, want ze waren daar dat die sleepkabel die twee keer gebroken was om de ze recht te houden zeg maar. Ja. maar uh, ze zijn er nu niet bij. ik uh, zie ze niet in ieder geval dus dat is nee dus, uh, ja wat, want er was wat uh, in, de, in de media aan de gang hè dat ze een beetje ja, negatief waren over de KNRM. Uh. ja dat klopt ja en uh, ja dat is wel belachelijk eigenlijk natuurlijk. ze ja. we, we, we steken de best.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 Maar uh, ja, dan moet het eigenlijk zomaar uh, gebeuren, waarschijnlijk. Ja, en werd op donderdag gezegd, omdat die boog een meter of vijf te sporen was getrokken. Maar ik kan me niet voor, bijna niet voorstellen. Holland, hij ligt nog steeds, denk ik, op dezelfde plek waar hij al vanaf 21 uh, uh, november ligt. Hij toen is hij gestrand. En uh, maar hij ligt, denk ik, met, met, met, uh, echt heel diep in het zand. En, uh, Heel lastig om hem... Uh, hij ligt eigenlijk zo vast aan naar huis, kun je zeggen, hè? Ja, Gelukkig hebben we wel een hele sterke uh, kabel uh, nu. een uh. ja, 4, 4, 4 millimeter, dus dat is uh, uh, bijna 4,5 centimeter. Ja. En uh, ja, dat is een dichte kabel, maar goed, de uh, dichte kabels kunnen ook breken. Dat dus is wel... afgelopen donderdag, twee keer, boom. Uh, er komen natuurlijk enorme krachten op, dat is gewoon zo. Maar ik hoop dat deze Red, dat is wel... Uh, wel belangrijk in het verhaal, natuurlijk. Ja, er kan 36 uh, ton aan uh, gehangen worden ja, aan nou, deze wel. kabel. Ja. Ongelooflijk, ja. Nou, Ik zag hier net ook een, een, een, een leger helikopter overgaan. Toen dacht ik, nou, waarom sturen ze hier geen Sinoek helikopter heen? Omdat dat uh, een beetje op te je. Ja. Die kon geloof ik uh, 18.000 kilo tillen en. Uh, ja, misschien wel eh, als, je, als je maar uh, 10 centimeter boven het strand hebt, dan kun je de, de zee in uh, lageren, zeg maar. Maar het, ja, die, dat hebben ze niet gedaan, helaas. Nee. Maar um, dus het, is, uh, het is een hele bedreigheid om een show. We doen ook gewoon uh, geboorte paard. Die rijden hier ook rond. Uh, het is dus, uh, dat is helemaal belangenloos. Dus dat is wel goed, natuurlijk. Ja, maar, iedereen maar is al, nou, heel veel mensen zijn nu aan het uh, kijken... En uh, ja, ja het, is nog, het is nog ineens vier uur, dus, uh, ja, dus dan moet je nog uh, twee uur lang daar uh, blijven staan. Uh, wat, uh, ja, wat gebeurt er dan allemaal? Nou ja, goed, ze uh, kijken allemaal naar het verzetten uh, van het strand. En uh, al die, die, die, die, die, die showrooms rijden rond, de, de, de hoop bedrijven gaat omheen. Maar uh, en heel langzaam komt nu uh, de zee een beetje op, dus je hebt die geul, die... Uh, die kon volgens water bestaan en daar moet ja, hij uit de regen getrokken worden. Ik of uh, in de cent en aan of Holland ook nog rechtstreeks zijn of niet, dat weet je niet. Uh, ja, volgens mij wel. Ja, voor mij ook, hè. Dus mensen kunnen het ook nog zien op de... Ja, op de livestream. ...op de app van NH Nieuws Ja, Dus, ja, het is... Nee, ja, dat was even een kort verhaaltje nog, want we gaan richting Nieuws alweer, Hans. Nog even een heel kort verhaaltje. Ja, ik zat ook naar die livestream te kijken van NH Nieuws afgelopen donderdag. En ja, dus zie je al die wijsneuzen die dan aan het chatten zijn eronder hè. En allemaal opmerkingen maken dat je echt denkt van, ja, de beste stuurlijf staan er wel, hè. He, letterlijk. Uh, daarom. En er zijn zoveel mensen belangrijks bezig. het bedrijft dat loon op zonde tranen. Ja. Uh, nou, dat vind ik geweldig dat die misschien uh, nog wel helpen. En uh, ja, dan krijg je dat soort verhalen eromheen. Dus dat is natuurlijk niet prettig. Uh, dat ben ik helemaal een beetje eens ja. Dus uh, nou ja, goed, uh, misschien kunnen we uh, blij nog even staan, denk ik. Als je over een half uurtje dikkt hier nog een keer belt en dan toch de to laatbeur uitzegd in vijf uur toch? Ja, tot vijf uur. We gaan nog een keertje bellen hoor. Ja, als je alle vijf kwart vijf nog in belt, ja. dan zullen we al begonnen zijn met trekken. want het wordt natuurlijk een beetje donker hier ook en volgens mij moeten we stoppen met donker dus. Ik Kijk maar even wat je doet en uh, wellicht spreken elkaar straks nog. Wellicht hebben we nog contact, dankjewel Hans. Okay, en ik heb een hele toepasselijke plaat uh, van de police, sending out in SOS. Okay. Ja, die past er wel bij, hè? Ik dacht een sending van uh, Ross Stewart, maar... Ja, ja, ja. ja, ja. Dat zou het mooi zijn, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Of, uh, of een uh, Seemals uh, lied, uh, kan je ook uh, draaien natuurlijk. Ja, ja, ja, heel goed. Goed, ik ga de police uh, draaien. Dankjewel, Hans. Oké. Okay. Hoi, hoi.